En de grote prijs is de grootste wedstrijd voor live muziek in Nederland en werd dit keer voor de 26 e keer gehouden. De winnaars krijgen onder meer 5000 euro en verschillende optredens. Het weer vannacht helder en koud, overdag droog en tegen de middag steeds meer bewolking. Het wordt dan 5 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft Het en Jij Beleeft Het. Sneeuw, Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte, kerst.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 uh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 the no. aber But something went wrong We loved each other Oh, mm -hmm.